PVV heeft niets met antisemitisme, maar wel met antisemieten, zei Arsher tegen PVV-kamerlid van Klaveren. Die wierp tegen dat Le Pens dochter, de huidige partijleider van het Front Nationaal, afstand heeft genomen van de actie van haar vader. Winkelketen De Hema heeft een diabetespatiënt die voor een junk werd aangezien excuses aangeboden. De 17-jarige diabetespatiënt had tijdens het winkelen insuline nodig en trok zich terug in een pashokje. Bij het spuiten verloor ze wat urine. Beveiligers van De Hema dachten dat de vrouw een plassende junk was en alarmeerden de politie. Het meisje werd opgepakt voor vernieling en zat een paar uur vast. De directeur van Zetter zegt dat De Hema mensen altijd respectvol wil behandelen. De Turkse regering heeft twintig officieren van justitie overgeplaatst... van Istanbul naar de provincie, meldde Turkse media. Het is een volgende stap in het langdurige conflict... tussen premier Erdogan en politie en justitie. Volgens Erdogan mede politie en het gerechtelijk apparaat... een complot om de regering af te zetten. De ruzie kwam half december naar buiten... toen de politie drie zoons arresteerde... van ministers van Erdogans AK-partij op verdenking van fraude. En Erdogan ontsloeg daarop de politiechef van Istanbul... Bij de Duitse stad Koblenz is een straaljager van de Duitse luchtmacht neergestort. De twee piloten konden zich met hun schietstoel in veiligheid brengen. Ze raakten bij de landing licht gewond. De tornado kwam naast een snelweg terecht. Die is afgesloten omdat er wrakstukken op de weg terecht zijn gekomen. Het weer de komende uren overal droog met opklaringen en minima rond 5 graden. Overdag af en toe zon en tot de avond droog. Middagtemperatuur 8 tot 10 graden en s'avonds weer kans op regen. Dit was het NOS Journaal.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 Welkom terug bij Nooit meer slapen. Liegen mag in de literatuur, moet je natuurlijk nooit moeilijk over doen... maar er zijn er die het wat bonter maken dan anderen. Anton Doutzenberg, die in een zelfinterview leugens toegeeft... over een nierdonatie aan een vreemde, was het onderwerp van het boek Samaritaan. Kunstenares Anouk Rivioen laat zich inspireren door glamour-modellen... die ineens hun glamour verliezen. Die hoort u zo meteen ook. En Christine Otte vertelt wat haar door de, macht, door de nachten helpt... als zij niet kan slapen. Zij is schrijver en journalist. Maar we beginnen met Jamal Uriyachi. Deze week bellen we hem elke dag. Hij is schrijver van romans als Vertedering... en de vernietiging van Prosper Morel. En hij schrijft elke dag een stuk in opdracht van ons. Hallo Jamal. Hallo. Je nou... zit, je midden in, zit je midden in een café? Zit je in een café? Ruzie of wat is er hey. aan de hand? Joost, de ligt hier op de grond en het gaat niet helemaal goed hier. Um, ik, probeer, ik ga even naar de slaapkamer om te kijken of ik iets kan regelen. Ik vind het beter. Ja, dit, is, oh, dit, is geen, dit is geen café-ruzie, maar, maar zo, dit is jouw gezinssituatie. Ja, Joop, Joop, Joop we waren gewoon zo eventjes los aan het gaan. Je lag op de grond, kotsen, en dat gaat helemaal niet goed. Goh. En, Joop, en dat is pas donderdag. Ja. Hè? Het ja, weekend moet Jezus, nog beginnen. Het weekend moet nog beginnen. Daar gaan we. Nou, waar waren we? Ja, waar, waar, gaan we het, waar gaan we het over hebben? Zal ik gewoon mijn verhaal gaan voorlezen? En dan gaan we het daarna over hebben. Dat is goed. Niet eens een mummy u kent mij niet, dat weet ik wel. Ik leefde in wat men noemt de tussenperiode. Slechter kun je het niet treffen qua postume roem. Ik ben niet eens een mummie. Slechts een hoopje botten is wat er van mij rest. Voor mij geen schat van Toetan Alles is van me weggeroofd. Voor mij geen plaatsje in de vallei der koningen. Mijn resten liggen ergens waar toeristen niets te zoeken hebben. Tijdens mijn omschrijving in het dode rijk ontmoette ik de filosoof Kierkegaard. Hij zag er even gedeprimeerd uit als ik me voelde. Maar hij nam toch de moeite mij te onderwijzen. Hij sprak over de neiging om beroemdheid te zien als iets toevalligs. Neem de dichter, zei hij, die uitroept... ik was net zo onsterfelijk als Homerus geworden... wanneer mij alleen maar zulk gouden materiaal als de Trojaanse oorlog was toegevallen. Zo kun je, zei de filosoof, je eigen onbekendheid duiden als een misstap van de geschiedenis. Een troostende gedachte voor middelmatige geesten. Misschien ben ik wel zo'n middelmatige geest, antwoordde ik. Hij schudde het hoofd en sleefde verder op zoek naar iemand die wel ontvankelijk was voor zijn boodschap. Vandaag voelde ik mij korte tijd opgetogen. Ik ben zowaar wereldnieuws. Nu ja, een klein berichtje op pagina 7 van de krant. Wie weet belanden mijn botten ooit nog eens in een museum, maar, en daar verwaait mijn vrolijkheid. Het zal hoogheid zijn in zo'n achterafzaaltje waar iedereen naar bezichtiging van de hoofdattracties snel doorheen loopt op zoek naar de uitgang. <lacht> Welke, welk bericht was het? Op, op pagina 7 in de hoek? Ik heb een, een nieuwe farao uh, ontdekt in uh, Egypte. En daar. Um, ik vond het zo'n treurig bericht, want dat, dat, dat is eigenlijk geen nieuws meer. Dat is een heel klein, lullig berichtje in de krant. En dat, dat, dat doet helemaal niks meer. Dat is nooit meer wat het is geweest in de tijd in de jaren twintig. Dan begint die echterlijke situatie weer. Ik heb hier... Wacht even, dus wat zeg jij? Ik zeg, Joost man ligt hier voor pampers in de hoek. Het gaat niet helemaal goed. Sorry, Pieter. Ik moet even... Ik begrijp dat je... Ik begrijp dat je... Ja, oké. Okay. Joost Zwagerman moet gereanimeerd worden. Misschien wil iemand dat even doen dan. Jongens, ik probeer gewoon een normale uitzending hier te hebben, oké? Ja, nou ja, oké. Okay. Ja, Joost Zwagerman ligt hier voor Pampus. Ja, Joost Zwagerman ligt voor Pampus. Nou, laat hem lekker liggen, dan is hij tenminste stil. Ik ga even naar de wc. Dan krijg je misschien nog enige... Neutraliteit hier. Oké, okay, we hadden het goed. Hey, Jamal, we hadden het over ja. uh, onsterfelijkheid. Jij zei ja, toch, toch sneu voor zo'n farao. Dat je botten worden gevonden en dat ze dan in een achterafzaal komen. Daartegenover staat dat onsterfelijkheid natuurlijk een illusie is. Ik bedoel, die farao die, die wordt tenminste nog gevonden na al die jaren. En hij is toch maar een mooi farao ja. geweest. Dus waar hebben we het eigenlijk over? Ja. Intussen ben ik ook wel een beetje nieuwsgierig. Maar dat valt misschien buiten de rijkwijde van deze rubriek. Naar jouw huiselijke situatie. Helemaal mis in je uh, Ik probeer hier David Tevko, de schrijver, de deur uit te werken. Ja. Maar hij ligt nu op zijn knieën en hij heeft zijn broek naar beneden. Oh. Ik weet niet wat hij. Eh, het gaat allemaal. Ja, yeah, sorry. Ik probeer de sterfelijkheid en onsterfelijkheid als serieus. Het, oh, dat gaat helemaal goed. Ja, ze zijn weer weg. Hij heeft zijn broek naar omhoog. Ik vond het zo'n treurig bericht. Ik vond het zo mooi dat je, dat je in, in de jaren twintig... toen Carter, toen dan Kamer ontdekte... dat was zo ontzettend mooi. Dat was wereldnieuws, dat ging de hele wereld over. Iedereen vond dat prachtig. Ja. En nu ja, is het zomaar een... een ach, er wordt weer eens een vader opgegraven. En we zien het op pagina 7. Het is zo treurig. Ja, maar het is eigenlijk is dat, is dat met alle grote ontdekkingen... en, en grote gebeurtenissen... dat Weet je wel, de eerste keer dat een man op de maan landde... de, de hele wereld ja. keek en, en al na zeven keer waren ze stom verveeld... en zeiden ze, God, staat er nou alweer een man op die maan? En, ja. en dan is er, is er alweer een piramide ontdekt... En, en zo wordt alles gewoon en, en banaal en je vergeet je te verwonderen. Nu, nu mopperen dat wij, wij mopperen dat onze computer niet snel genoeg is... terwijl het natuurlijk een, een godswonder is, is dat je het allemaal okay. hebt. En, en jij kijkt ja, het... niet eens meer op als er allemaal bekende schrijvers... Uh, met, met uh, hun broek op half zeven op de vloer liggen. Ja, dat is inderdaad. Dat, dat, dat is de, de, de verveling. dat is misschien wel hetzelfde fenomeen. Je, het, je kunt je afvragen wat blijft over voor deze generatie... of de generaties na ons. Alles ontdekt. En wat, wat moet je nog in deze wereld? Nou, Ik er ook, komt alweer wat. Omdat er nog iets, iets heel bijzonders is dat nog ontdekt wordt. En dat wij ons allemaal... Over zullen verbazen. Ik beloof het je. Ik weet zeker ja? dat dat gaat gebeuren. Natuurlijk. Ja, elke elke tijd opnieuw. Jamal, Riacci, het, uh, het was gezellig. De, ja. de geneugten ja. van een ja. nachtprogramma zou ik uh, ja. erbij willen zeggen. En uh, ja. dank je wel en tot, uh, tot morgen weer. Yes. Goeienacht, Pieter. Goeienacht. Hoi.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 In the courtroom, De leukste samenwerkingen op muzikaal gebied van de afgelopen jaren... zag het Chris Berry met de producer en componist Perquisit. Allebei solo-succesvol, maar op Love Struck Puzzles... deden ze het samen en dit nummer heette Let Go. U luistert naar de VPRO op Radio 1, het programma Nooit meer slapen. Anouk Griffioen voelde zich altijd al een beetje een buitenbeentje. En misschien juist wel daarom begon ze met het tekenen van modellen uit de glamourwereld van de mode. En langzamerhand raken die mooie vrouwen in haar werk letterlijk overwoekerd door iets anders. En Nicolaus spreekt de kunstenares in Amsterdam, waar haar werk nu te zien is. Je komt net binnengestormd hier in de galerie midden in de Jordaan. Je was nog snel even vanuit Rotterdam via het Rijksmuseum... even snel naar de Nachtwacht kijken. Wat uh, wilde je daar zien dan? Nou, de Nachtwacht, die heb ik uh, gezien heel lang geleden een keer... met mijn vader, kan ik me herinneren. En toen had je nog van die rilrunners... dat je dan voor een gulden naar uh, de andere stad kon, naar de grote stad. En dan ben ik met mijn vader er wel eens geweest. Die nam me wel eens mee naar het museum. En toen natuurlijk al die verbouwingen. Dus ik dacht, ik ga de Nachtwacht kijken... Heb je daar dan iets aan in je eigen werk? Kijk je ook met een kunstenaars oog? Nou, het is wel dat het me altijd fascineert. En omdat ik uh, in eerste instantie naar de academie ging. omdat ik heel graag bij het Rijksmuseum wou werken als restaurateur. Is dat altijd wel, heb ik eigenlijk meer feeling met oude kunst dan met nieuwe kunst? Dan meer van, uh... Als restaurateur? Ja, ja, maar ik kon helemaal niet schilderen. <laughs> dus uh, nee. Dat alle voorschetsen voordat ik een tekening moest maken. of een schilderij moest maken, waren beter. En ik merkte ook met modelteken, het lag me heel goed. Dus uh, ik vond het heel leuk om heel snel, hele snelle standen te tekenen en heel groot. Ja, dus daar uh, begon de ellende. Al 13 jaar tekent Anouk Griffioen met potlood en houtskool. En al geen kleine werkjes, maar muurvullend. Geïnspireerd door de modeindustrie portretteert ze bloedmooie vrouwen. Die iets afwezigs, iets tragisch hebben. In haar nieuwe werk raken ze echter steeds meer naar de achtergrond. Ze worden zonder gezicht afgebeeld, dragen dierenmaskers... of worden door een weelde aan planten overwoekerd. In Galerie Kers in Amsterdam zijn ze nu te zien. Tenminste, zolang ze niet verkocht worden. Zullen we wat ophangen? Ja, want we hebben er een verkocht. Nee, er is een, een man geweest. Jos, meer weet ik niet. Maar Jos die heeft inmiddels drie tekeningen. 4. Echt? Oh, nou, Dit is dan nummer vier, toch? Die... Ja, toch? Nee, heeft er niet vijf nu, hè? Nee, vier. Ja, dus hier is een, een lege muur. Maar wat hing er dan precies? Er hing een uh, portret van een uh, meisje, een model, Sophie Vlaming. En ik heb uh, samen met een fotografe een paar jaar geleden een project gedaan... en daarin was zij ons model. En we wilden kijken of we fotografie en tekenen samen konden brengen. En ik had er altijd ervoor zoiets van, oh god, mode... Laat ik het nou niet doen, want uh, dat is al zo'n ding in mijn werk. En dat de kunstwereld al denkt, oh god, die zit met iets met mode. Dus dat zal dan wel zo en zo zijn. Maar toen zij mij benaderde, dacht ik van, ik ga het gewoon doen. En uh, we hebben toen inderdaad een project gedaan met fotografie en tekeningen. Waarin Sophie bijna verdween, het model. Dus met allemaal spiegelende platen voor de lens. We hebben we heel veel foto's geschoten. En van daaruit ben ik tekeningen gaan maken. En dat was wel echt te gek, omdat ik toen ook eindelijk losliet... dat het allemaal moest kloppen en moest lijken en heel mooi moest zijn. En nu verschoof uh, het zonlicht en dus ook bijvoorbeeld soms haar ogen. Want ze is al best wel, ze heeft hele grote ogen, Sophie. maar het werd nog gekker. En dat moest ik heel erg loslaten, dat het allemaal zo netjes moest. En dat is wel uh, waardoor dit nu allemaal ook weer ontstaan is. Dus ik denk wel dat dat heel belangrijk is geweest. En nu moet er iets nieuws komen hangen. Ja. Uh, Annelien Kers is hier ook van de galerie. Hoi. Ik moet er wel even helpen hoor, dus ik ga even ja. richting de ladder. Au, dat was mijn duim. Voor het Sofie-project gebruikte ik meer modellen, dus dat ik keek naar bladen en, naar, uh, en wat me daarin opviel, want dat fascineerde me heel erg, die modewereld, en om daar de modellen uit de reclames te pikken en dan heel groot af te beelden, want daar werden ze heel eenzaam van en helemaal niet meer zo prachtig en mooi. Ik kom in de grote stad wonen. En dan zag je al die meiden op die academie. En dan liep ik maar een beetje. En ik was niet zo. En je was toch altijd een beetje een vreemde eend. En dan zocht je een beetje naar... Uh, dan kocht je ook iets in zo'n modesaken hier in Rotterdam. Oh, Rotterdam thuis. En dan, maar dan was het nooit zoals in zo'n blaadje. Dat was dan wie niet. Nee. Dus het waren jaloersmakende vrouwen? Ja, bijna wel. Ja, misschien zit daar wel een soort jaloezie in. Ja, dat ik mezelf altijd een beetje... Oef, ik zie mij niet. En ik ben zo ontzettend lang... Altijd de langste geweest de wereld, had ik het idee. 1,80 meter of zo? 86, ja. Met hele grote voeten. Maar dan, dan wil je altijd een beetje verstoppen. En die meiden, die waren er. En dan, ik okay, weet niet. En dan lekker groot. Dan, dan vergroten jij ze uit en dan werden ze lekker eenzaam van. Dan werden ze een soort van eenzaam van, ja. Nee, maar dan kreeg het toch een heel andere betekenis. En dan is het niet meer het model uit de reclame. Maar ging je veel meer nadenken over uh, wat, wie ze is. En wat haar beweegt en... Uh, misschien iets vreselijks had meegemaakt. Ja. ja, daar bedenk je dan verhalen bij. Ja, misschien wel. Ik denk wel dat het meer op die manier is ontstaan. En nu is het veel meer verschoven dat ik mezelf gebruik. Dat ik het veel meer op mezelf betrek. En niet alleen maar een ander mij laat vertolken. Dus nu gebruik ik mijn eigen figuur vaak en mijn eigen haren. Dus, maar er zit nog wel heel vaak een ander kopie op. Maar je ziet het niet meer echt. Maar het is wel heel vaak jezelf. En dat maakt het werk persoonlijker, alsof het meer een dagboekachtig achtig wordt. Er gaat gewoon een spijker doorheen. Vind je dat ja. niet uh, vervelend? Oh, nee, absoluut niet. Nee, er zit een, uh, een stukje... Oh, wacht even, even Oeh. Er zit een stukje linnentape. Dat is goed. Een stukje linnetape aan de achterkant en dat is het tegen het uitscheuren. En dat is heel stevig papier. Je houdt niet zo van opsmuk, van lijsten en ik uh, Nou, rechts. het is wel mooi, maar je krijgt het zelf je atelier niet meer in. Oeh. Dus als het uit een tentoonstelling moet komen... dan krijg je het niet meer in je atelier. Dus ja, ik voelde hem al. hangt hij nog? Ja. ja. ja. Oh. Maar, uh, nee, ja, ik vind het wel wat hebben... dat het bijna is alsof het op de muur is getekend. Maar dat ik het wel stiekem gewoon de hele tijd... in mijn eentje in mijn atelier kan maken. En het niet bij iemand thuis op de muur hoeft te doen. Dus het plant ja, wel in of zo. Ik begreep dat je helemaal aan het begin van je carrière... gewoon met die rollen onder je arm op de fiets naar de galerie ging. Oh, doe je nog dat steeds. nog steeds? Ja, dat doe ik nog steeds. Ja, ja. ja helaas wel. Nee, ik rijd geen auto. En ik heb het wel geprobeerd, zo'n rijbewijs, maar het werd hem niet. De ja, klant gaat het wel chic met de auto. <laughs> Kijk, ik moest het wel met handschoentjes aan en <laughs> Doe jij dat met handschoenen aan? Ja. Niet waar? Natuurlijk. Ik wist niet dat je die, die dingen nee, had. Toevallig nu niet. Vind maar, jij maar raar? Nou ja, het, het blijft een beetje gek natuurlijk soms. Maar het is ook nog steeds raar als je een werk verkoopt... en dat het bij iemand ineens thuis hangt. Dat blijft iets heel geks. Vind je het geen lekker gevoel? Nou, soms niet. Soms niet. Soms denk je echt van... Oh nee, die nog niet. Want die heb ik net gemaakt en die wil ik nog even bij me houden. En... Ja, zeker ook een werk hier, die nu hier hangt. Die, ja, drie maanden werk. Je bent zo lang bezig. En dan staat ook nog je eigen dochter erop. Die tegenwoordig ook als model moet uh, opdraven. Dus dan ja, wil je hem eigenlijk helemaal niet verkopen. <laughs> Welke is dat met je dochter? Dat is dit. Oh ja, dit is het meest opvallende werk. Als je hier aankomt rijden bij de galerie... dan zie je hem eigenlijk al van... misschien al wel van 150 meter afstand... Hij is... Hoe breed? 4 meter... Even denken we... Uh, 4,20. In wit, want je werkt altijd met houtskool. En toch weer een vrouwfiguur, maar dus in dit geval je dochter. Ja. Nog niet echt helemaal een vrouw, zo te zien. Nee nee nee. nee, nee, nee. Ze wordt dus vijf. Ze vindt het natuurlijk heel leuk om dingen aan te trekken die heel mooi zijn. Dus dan haal ik wat bij de tweede winkel en dan loopt ze een beetje door de studio zo. En dan maak ik wat foto's. En daar ontstaan heel vaak uh, echte draperieën van. Dus dat je heel veel verschillende stoffen ziet in uh, verschillende vormen. Je moet natuurlijk iemand hebben die dat model houdt op die manier. Dus ik kan zelf wel zo gaan staan, maar dat kan, ik kan dat niet zo goed loskoppelen. Dus dan heet het om tegen mezelf zitten kijken. Dat... Nee. Ja, want ze heeft een soort draperie, een bloemenjurk, kan je ook zeggen. Ja, hele grote oma-jurk heeft ze aan. Die ik helemaal moest vastknopen aan de achterkant. Ja, en daardoor valt ze bijna, ze is bijna een schutkleuren in die enorme weelde van planten en water, denk ik. We onderbreken even deze reportage, want er is een spookrijder gesignaleerd. Ja, die is te vinden op de A15 van Europoort richting Rotterdam. Dan komt u tussen Spijkenisse en Pernis een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A15 van Europoort naar Rotterdam... dan komt u tussen Spijkenisse en Pernis een spookrijder tegemoet. We gaan terug naar het atelier van Anouk Rivioen... in gesprek met Amy Colau. Ja, dat is eigenlijk een soort open plek op de Veluwe... Ik ging vaak oppassen bij een vriendin van mij, die woont op de Veluwe, in Voorthuizen. En zij heeft een hond en drie miljoen katten. En ik ging dan met mijn hond daar naartoe en dan ging ik een week op de hond passen. En dan ging... Maar ik verdwaalde altijd daar. Dus dan liep ik het bos in en dan was ik altijd de weg kwijt. Maar ik heb daar heel veel foto's gemaakt. En uh, pas nu komen al die foto's weer van pas. En komen die terug van, hoe was dat ook alweer? Die plantenwereld, die heeft eigenlijk pas, uh, ik denk een jaar geleden zijn intrede gedaan... Ja, ja, ik denk het wel. Nou, inmiddels volgens mij nu twee jaar zo'n beetje. Maar het was voor mij een manier om um, los te komen... uit die witte vellen en die witte achtergronden. Dus we hadden bij Sofie, bij het project... al wel um, ook in de natuur gestaan met Sofie. En toen kwam het al een beetje opzetten. Maar ben daarna ben ik daar wel meer op voort gaan borduren. Om hele witte tekeningen tegenover... meer gevulde tekeningen te maken. Ja, dit is heel erg gevuld... Ja, behoorlijk. Ja. En die, de, de plantenwereld die jij creëert, die, um, die overwoekert zelfs af en toe de figuren die je daarin afbeeldt. Dat is nogal een overgang eigenlijk. Hè? Van die hele grote vrouwengezichten naar de werken die hier nu hangen, waar nog steeds vrouwen in afgebeeld worden. Maar wat heel opvallend is, je ziet nergens meer hun gezicht. Ze zijn ofwel afgewend of overwoekerd. Hoe. Beeld je toch, want er zit toch heel veel gevoel in. Maar dat is allemaal buiten die figuur geplaatst nu. Hoe doe je dat dan nu? Ja, ik denk, ik denk eigenlijk dat nog steeds mijn werk over hetzelfde gaat, maar ik het op een andere manier uitbeeld. Maar dat die periode waarin ik alleen maar die vrouwen tekende, dat het ook heel langzaam veranderde in dat de vrouwen bijvoorbeeld helemaal geen haren meer hadden... maar alleen nog een vliegend hoofd waren. En toen kwam dan Sofie, waarin het allemaal begon te verdwijnen... dat je eigenlijk uh, ook met die hele grote tekeningen... met die uh, hoofden erop, de allerbeste, vind ik ook nog steeds... dat het net is alsof ze er niet zijn. Dat je hem op de muur kan hangen en dat je langs kan lopen... en weer terugloopt en denkt, wie is dat? En dat je misschien juist door iemand te verstoppen... dat je ze misschien wel beter ziet. Of dat je beter gaat opletten. Of dat je... Ik denk eigenlijk dat het... Um, toch allemaal nog met hetzelfde idee uh, gemaakt wordt. En wat is dat idee dan? Kun je dat zo omschrijven? Um, ja, mijn, ik denk dat mijn werk gaat heel erg over schoonheid. En um, over het verbergen daarvan of andere dingen zien dan misschien je in eerste instantie opvallen. Maar ook dat ik heel vaak een ander mooier vind. Dus degene die dan naast mij staat op een foto ziet er altijd mooier uit. En ik weet niet hoe ik het voor mekaar krijg. Maar het is altijd raak dat ik denk, ach, ook die neus. Maar dat het... En ik denk dat dat um, wel een ding is wat, mij, uh, wat echt mijn werk ook bepaalt. Dat je altijd maar bezig bent met um, hoe je jezelf uitdraagt of zo. En ik, dat ligt ook wel een beetje in, uh, in vroeger, denk ik. ik had, mijn, mijn, uh, mijn moeder is niet helemaal in orde. Die, uh, die is manisch depressief. Maar we hadden, ik zag heel veel foto's van vroeger... dat mijn moeder altijd heel veel afstand van mij nam. En dat vond ik eigenlijk zo gek. Maar dat, ze had gewoon uh, zo'n postnatale depressie. Wat je niemand wenst. En zij kon dus niet zo goed contact zoeken. En dat is nog steeds niet. wordt eigenlijk alleen maar erger, vind ik. Maar ook niet zo goed met de kleindochter... En... En je merkt dat dat toch wel op een bepaalde manier invloed heeft gehad. Omdat ik ook niet heel veel vriendinnen had en verhuisde heel veel. En dat de thuissituatie gewoon een beetje gek was. Gewoon een beetje anders. En dat dat ook een beetje je weerslag hebt op hoe je jezelf ziet, denk ik. Dat ik mezelf altijd een beetje raar vond. Een beetje anders dan anderen. En dat je toch dacht van, ja, maar was ik maar zo? En dat het daar heel erg uit voort is gekomen. Je zei ook dat je... Langzamerhand, zelf eigenlijk steeds meer in die werken te zien bent. Dus ondanks het feit dat de gezichten. dat, dat het versluierder is, allemaal. Ja. ben je zelf er meer in. Hoe zit dat dan? Ja, ik denk dat dat ook meer te maken heeft met dat je wat ouder wordt. en zelf ook wat beter gaat inzien. dat, uh, dat het wel oké okay is dat ik op mijn eigen opening kom. Ik dacht voorheen al wel eens van: oh, misschien moet ik gewoon zelf dan niet gaan omdat mensen uh, mijn werk wel eens zagen en dan iemand, heel iemand anders verwachten. En um, daar ben ik wel eens tegen aangelopen. Omdat... Dat dacht jij? Of was dat ook echt zo? Nee, dat heb ik ook wel eens zo ervaren. En dat was dan heel gek. En dat je een soort van hele gekke, ongemakkelijke situatie. En ik ben ook gewoon een beetje, ja, ik weet niet, een beetje jolig of zo. Ik praat een beetje hard soms. En, uh, ja, dus mensen verwachten het niet zo snel. Die verwachten toch een wat uitgesprokener, hippig type. En dat ben ik niet zo heel erg. Maar ik heb nu wel het idee dat ik um, zo na tien jaar... dat je jezelf wel kan gebruiken en dat je, dat je wel gezien mag worden. Dat het goed is of zo. Weet je, die kunstwereld, dat is natuurlijk ook maar een beetje relatief eigenlijk. Maar ik heb daar heel lang in willen horen... Ja, waarom eigenlijk? Het is toch vreselijk eigenlijk? Ja, eigenlijk is het natuurlijk gewoon verschrikkelijk. Maar je wil... Ja, ik, weet je, dan loop ik in het Stedelijk Museum. En er hing nu een mooi tentoonstelling. Vraag me niet van wie... Volgens mij is de naam Paulina. Ik heb zelfs de boek gekocht. Ik heb geen idee. Maar... En dan denk ik, ja, maar ik had dit ook kunnen doen. Maar dan zie ik wel uh, waarom um, zij wel in het museum terechtkomt. Ik zie ook wel... Zij uh, treedt ook buiten het platte vlak. En maakt installaties. En dingen die ik wel vaak denk, maar niet doe omdat ik toch dat ik niet zo goed durf nog. Maar dat komt wel. Dat komt wel. Zij Anouk Rivioen en binnenkort uh, verschijnt een boek met een overzicht van haar werk. En tot die tijd tot het boek er is, heeft ze ook een website anoukrien.nl en ze is te zien in de galerie Kers te Amsterdam. Deze week verschijnt Harlequin Dream het tweede album van de Australische band Boy and Bear. En daarop zijn invloeden te horen van Fleet Foxes en The Shins. Satans. Daar lijkt het op. Oordeel zelf, maar Southern Sun heet het nummer. Yeah. Zit er Southern Sun van Boy and Bear was dat. In de rubriek Door de Nacht vragen wij mensen... wat hen door slapeloze of anders in zwarte, donkere nachten heen helpt. Help en vannacht vragen wij dat aan schrijfster en journaliste Christine Otten. Het hele oeuvre eigenlijk van Paul Auster, de Amerikaanse schrijver... Uit Brooklyn, New York heb ik gekozen. Dat is toch. Uh, zijn werk reist al 25 jaar, denk ik, misschien iets korter, met mij mee. En eigenlijk altijd op belangrijke momenten in mijn leven, of vooral momenten waarop het even misschien even allemaal niet zo lekker gaat, dan grijp ik terug op zijn werk. Dan pak ik een boek uit de kast van hem en dat herlees ik. En. Uh, Laatst nog, heel, ja, eigenlijk vrij kort geleden, dus ik lag net in bed, kwart voor twaalf. De telefoon ging ja. en uh, ik kreeg een bericht dat dat, dat, treurige bericht dat een hele goede vriend van mij... Uh, plotseling was overleden, hartstilstand. Nou, ik was gewoon echt in shock. En ja, je moet toch gaan slapen zo'n nacht. En ik geloof dat het eerste wat ik deed was Moon Palace van uh, Paul Ooster... uit de kast halen, Maanpaleis heet het in het Nederlands... Uh, dat is een, een oud boek van hem. Dat heb ik echt uh, in 1991 volgens mij gelezen. Maar ik wilde, ik, wilde, uh, ja, ik wilde me weer veilig voelen thuis in een wereld en, uh, die ik kende met een stem die me heel vertrouwd was. En, uh, en, dat, en dat lukte ook. Ik heb het boek ook gewoon helemaal uitgelezen in die hele periode waarin we naar de begrafenis moesten. En, uh, ja, van rouw zeg maar. Is, is, is bijna een soort ver familielid bij me. Een grotere broer misschien wel. Iemand die me uh, echt geïnspireerd heeft in mijn eigen werk. Hij, zijn stem is heel persoonlijk. Hij is altijd heel dichtbij. Al zijn karakters, al zijn personage zit hij heel dicht op de huid. En daarom is het ook net alsof hij je hoogst persoonlijk het haar verhaal vertelt. Al zijn boeken zijn ook bijna in dezelfde soort stijl. En bij ieder andere schrijver zou ik dat echt een zwakte vinden. Want... Ja, ik denk altijd luister naar je materiaal, luister naar je karakters. En dat bepaalt de stemmen. Maar bij Ooster wil ik altijd dat hij zoveel mogelijk zijn eigen stem heeft. <laughs> Gek genoeg. Om, om, omdat ik van zijn stem hou en dat blijkbaar nodig heb. Een van zijn laatste boeken, Winterlogboek. Dat gaat eigenlijk over zijn, uh, lig, uh, ja, zijn leven. Over de, hij is dan 64 en hij, hij, hij begint eigenlijk op een dag gewoon te schrijven. En een boek over zijn eigen leven. En dat gaat vooral de, de, de tijd dat hij... Ja, over de, hoe, de zijn eigen lichaam. Hè? Hij, hij, hij heeft al die jaren in zijn lichaam geleefd. Nou, Dat begint zo. Je denkt dat het jou nooit zal gebeuren... Dat het jou niet kan gebeuren. Dat jij de enige op de wereld bent die geen van deze dingen ooit zal gebeuren. En dan beginnen ze je, één voor één, allemaal te gebeuren. Net zoals ze ieder ander gebeuren. Nou, dat, dat, dat, ik weet niet of dat wat zegt, het is een boek in de je-vorm, Dat zou je ook denken raar, maar dat werkt absoluut. Ik lees vaak nog, uh, toch liever nog een matige Ooster dan, dan menig andere schrijven. En ik zit ook te denken, ik denk het heeft ook te maken met de blik. De, de blik van de schrijver. Hoe kijkt hij? En de blik van Ooster is altijd enorme compassie naar zijn karakters. Dus hij, hij, er zit een enorme humani, human, ja, humaniteit in. Uh, een liefde zeg maar bijna. En dat is ook wel mooi. Ik heb hem een paar keer geïnterviewd en toen legde hij mij dat ook uit. Van, hij zei ook van ja, de, de, de, de, je, je, je moet je overgeven. Schrijven is eigenlijk... De schrijver moest zich overgeven. Net, net als in de liefde. Want als je in de liefde niet durft over te geven, met alle risico's van dien, dat je wordt afgewezen, dat je, dat je kapot gaat, dat je wat... Uh, als je dat niet durft, blijf je altijd opgesloten in jezelf. In, in, binnen de grenzen van je eigen zijn. En dus je moet je overgeven, je moet daar doorheen. En dan ontstaat er iets nieuws. Namelijk iets wat niet wat jij en ik is... maar iets wat meer is dan jij en ik. Jij plus ik. Iets nieuws. En dat is... Dat, dat, dat, zo schrijft hij ook. Dus hij, hij gaat all the way. En dat, dat is, ik wil dat zelf ook. Ik doe dat zelf ook. Dat beeld ik mij in dat ik dat ook doe. Dus qua, qua filosofie, schrijf filosofie zeg maar. Ik denk, dat staat hij heel dicht bij me. En daardoor kan ik hem ook zien als, als een... Ja, een grote broer die mij inspireert, zeg maar. Hij is ook een stuk ouder dan ik. Dat vind ik ook fijn, dat, dat, hij, dat hij ouder is. Dus dat, dan, dan, dan kan je er ook aan, een soort aan optrekken soms. Dat is, dat, dat is dan heel legitiem. En dat, ik denk dat ik dat ook wel doe. U hoort de schrijfster en journaliste Christine Otten. Bobby Blend. Bobby Blend is de grote held van Van Morrison... maar ook de grote held van Jill Scott Heron. En uh, één nummer van hem... nou, het zijn meerdere nummers die heel vaak door anderen zijn uitgevoerd... maar uh, eentje, die gaan we nu draaien. En dat is uh, I'll Take Care of You uit 1959. else I can tell by the way you carry yourself but if you let me here's what I'll do I'll take care of you I I love and love Same as you So you see, I know Just what you've been through But if you like me Here's what I'll do Oh, I just got to take care of you You won't ever have to worry If you have to cry No doubt in my mind, I know what I want to do, and just as sure as one and one is two, Well you know I'll take care of you. I'll take care of you. I'll take care of you uit 1959 van de blues en soul zanger Bobby Bland die vorig jaar is overleden. Radio 1 de VPRO nooit meer slapen heet het programma. Anton Doutsenberg weet altijd wel de gemoederen bezig te houden... en de boel op te schudden. Hij is econoom, maar ook schrijver. Bekend van boeken als Extra Tijd en Samaritaan. En over dat laatste boek moeten we het nog even hebben... want daarin gaat het over zijn spontane nierdonatie aan een onbekende. En met dat boek brak hij door bij het grote publiek. In zijn nieuwe bundel, en dan komen de foto's... onthult Doutsenberg in een zelfinterview dat het allemaal gelogen was. Dassenberg zelf accordeert, dat wil zeggen hij keurt nooit interviews goed vanwege de feiten. Hij checkt de feiten niet. En dat geldt ook voor dit gesprek met Nooit meer slapen. Terwijl onze verslaggever Maarten Westerveen de microfoon klaarzette... werd de schrijver daar alvast mee geconfronteerd door een bekend televisieprogramma. Het is een verhaal en uh, blijkbaar heeft iemand dat uh, uh, opgepakt als zijn echt. Dus... Nee, dat is helemaal niet zo. Maar ja, een schrijver is er natuurlijk om te fabuleren, Dus, uh, kijk, politici die geloven jullie eigenlijk bijna altijd wat ze zeggen. En uh, die liegen heel vaak. En uh, schrijvers moeten, moeten de waarheid vertellen. Ik zou niet weten waarom dat zo is. En, uh, oké. Okay. Helemaal goed. Yo, oi. Ja. Paul Witteman. Ja. Waarover? Ik heb in mijn nieuwe bundel een verhaal geschreven. En in dat verhaal uh, heb ik onderzocht uh, wat ik zou schrijven als ik mezelf zou interviewen. En uh, daar heb ik uh, aangegeven dat ik uh, dat heb verzonnen met die nier. En Pauw en Witteman, en dat, en Pauw en Witteman die bellen nu van... Uh, jij hebben ons toen belazerd. zei ze toen omdat ik toen met mijn boek Samaritaal met Pauw en Witteman was. Uh, over een nierdonatie. Je hebt een boek geschreven. Dat boek heet Samaritaan. Samaritaan is een bijbelse verwijzing naar de barmhartige Samaritaan. Ja. Wat was de ingeving dat je dacht, weet je wat, ik ga ze nier uit mijn lichaam laten halen ja. voor een ander? Ah, op de eerste plaats had ik er een over, want uh, met één nier kan je heel goed leven. Ja. En, uh, maar maar dat is een serieus, gevoel uh, wat je hebt toch? Het was een gevoel wat ik had, maar het, het was ook een experiment. Ik, ik, ik, ik vond het wel prettig om een keer een nieuw avontuur aan te gaan... ...ouders de comfortzone te stappen uh -huh. en, en hier te doneren. Ja, ik ga mijn verhalen niet uitleggen, toch? Het mooiste is, je hebt zelfs dit interview met jezelf niet eens geaccordeerd. Nee, nee, ik accordeer geen interviews, nee. Nee, dat, uh, dat lijkt me... Ik, ja, nee, dat is echt aan de journalist om, uh, om er iets van te maken. Dat, uh, dat bemoei ik me niet mee. Misschien kun je even een stukje voorlezen... Ja, zal ik doen. Het, het, het verhaal heet... A.J. Doutzenberg in het kwadraat. Even kijken ja, inderdaad. Ja, Dan mag alles. de luisteraar of, maar zelf bepalen... of we hier met, of we hier met fictie te maken ja. hebben. A.J. Okay, Doutzenberg stelt in dit verhaal uh, de vra een vraag. en Een andere AJ Doutzenberg die, uh, geeft antwoord. De eerste vraag. weg is je oeuvre toegankelijker geworden. Het valt me op dat het autobiografische gehalte toeneemt. Eerst Samaritaan, daarna extra tijd. Het is een bewuste keuze. Samaritaan is helemaal geen autobiografisch boek. Het klopt dat ik van plan was een nier te doneren. Een reactie op de machteloosheid... naar aanleiding van de dodelijke ziekte van mijn vader. Maar uiteindelijk durfde ik niet. Alleen de eerste gesprekken in het boek... zijn min of meer echt gebeurd. In de media beweer je anders... dat ik een nier heb gedoneerd. Dat was aanstellerij. Een promotioneel praatje. Ik verwachtte dat de pers daar wel doorheen zou prikken. Niet dus... De laatste tijd word ik sceptischer benaderd. De mensen beginnen door te krijgen dat ik nog twee nieren heb. Dat vind ik overigens geen probleem. Een, een schrijver mag, nee, moet confabuleren. Heb je niet je littekens aan Jeroen Paul laten zien? Blinde darm en een weggesneden vrat. Ja, en nu, nu uh, ja, net werd ik dus gebeld op Pauw en want uh, een of andere journalist heeft uh, uit dit manuscript... Een geciteerd en de conclusie getrokken dat ik je nier heb gedoneerd. En nu zijn ze boos. Uh. Ik hoor je daar zo telefoneren. En jij moet je opeens gaan verantwoorden naar ze. Ja. Want jij hebt dus iets... Het is alsof je een soort diefstal hebt gepleegd. Ja. Zij hadden empathie of interesse. Uh, uh, en uh, die heb je van ze afgepakt door zendtijd te, in te nemen... En nu blijkt dat dat voor niks is geweest. Dat denken ze dan, hè? Dat denken ze dan dat het voor niks is geweest. Ja, misschien een stukje beroepseer of zo. Uh, dat ze weer, hebben, uh, we zijn erin getrapt. Uh, maar, maar nogmaals, het is een verhaal en uh, het is fictie. En uh, ja, dit, dit is, het blijft mij verbazen als je, als je zeg maar fictie en werkelijkheid, of werkelijkheid met elkaar uh, mixt. Van, ja, dat mensen heel snel gedesoriënteerd raken. Die telefoon ging En op een gegeven moment kreeg je door wat voor gesprek het was. En dan zie je daar heen en weer. En ik, uh, ik zie een soort plezier beleven om bepaalde dingen voor je te houden. Maar tegelijkertijd hoor ik ook een zeker vermoeidheid... dat je het nog een keertje moet uitleggen hoe het, hoe het bij je werkt. Nee, dat klopt. Beide gevoelens zijn aanwezig, ja. Het is dus, uh, amusement en irritatie tegelijk, uh. ja. Uh, het, het, het, het, het is... Uh, je zei het net al, die politici... He, van politici, uh, die liggen de hele tijd... en daar laten we ze feitelijk mee wegkomen... maar van schrijvers wordt het niet gepikt. Um, dat is eigenlijk misschien wel... Misschien is, zegt dat wel iets over de toch nog steeds comfortabele plek... die schrijvers blijkbaar in dit land innemen. Of de comfortabele plek die politici innemen. Uh, dat, uh, dat ze gewoon onzin kunnen verkopen... en uh, daarna zeggen het was verkiezingsretoriek... en dan komen ze ermee weg... En uh, het geeft in ieder geval wel aan dat van schrijvers iets verwacht wordt, een stukje duiding verwacht wordt. En op het moment dat ik, uh, dat ik die duiding niet geef, maar uh, dat ik eigenlijk verwarring creëer, dat ik eigenlijk de vragen, uh, dat ik er geen antwoord op geef, maar dat ik de vragen eigenlijk uh, ja, nog ambiguer maak, uh, dat vinden ze ongemakkelijk. Je boek zit vol met een bepaald soort um, enge mensen: mensen die mogen sarren, mensen die mogen krabben, mensen die het ongemakkelijk maken. En je weet niet precies waarom ze zo zijn. Okay, ja, ja, ja. En de vraag is dus... Uh, is dat een soort alter ego dat je uitleeft... of is dat een fascinatie die je in andere mensen waarneemt? Ja, dat is waar. Ik doe wel be ik bewust probeer ik niet te verklaren het gedrag van mijn personages. Dat, uh, dat, dat heb ik ook in het leven zelf. Ik vind het veel interessanter om te zien wat mensen doen... dan dat ik daar het een en ander uit probeer te destilleren. in psychologisch opzicht. Dat, uh, ja, dat vind ik minder interessant. Omdat omdat je, het dan voor je, omdat je het dan voor jezelf te letterlijk maakt? Omdat het dan te veel een, een, een optelsom wordt? Uh, nou, als schrijver... Ik, ik vind dan dat ik het dicht maar voor een lezer. Uh, dat ik ga zeggen hoe het allemaal zit... en hoe ik het allemaal bedoeld heb. Dat, uh, dat vind ik niet fijn. Niet fijn om te doen, maar ik, ik, ik verplaats me dan ook... in, in, in, in, in hoe ik zelf als lezer reageer op boeken. Boeken waarin een schrijver te actoriaal aanwezig is... vind ik niet fijn. Ik, uh, ik wil zelf... Uh, ik wil zelf een rol hebben bij het uh, verklaren van een boek. Wat, heb je eigenlijk? Nou, heb je een soort van lange termijn wensen? Is er iets waar je hoopt dat uiteindelijk... Werk je ergens naartoe? Uh, nou, kijk, langer, ik, ik vind gewoon uh, lekker hoe ik nu bezig ben met schrijven. Ik, ik, ik, uh, ik weet ook niet hoe zich dat ontwikkelt. Mijn, thema, mijn thematiek, mijn motieven. Dus ik, ik zou wel zien. Ik heb nu uh, net een toneelstuk afgerond. Dat uh, gaat in maart in première in Brussel... Heb ik geschreven voor het huisgezelschap van de Rotterdamse Schouwburg, Wunderbaum. Samen met de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel. Je kijkt nou alsof je me niet gelooft. <hijt> <hijt> <hijt> nee, ik geloof je best. Nee, ik zit te ja, luisteren. En uh, ja, dat is, een, dat is een heel nieuw terrein voor mij. En uh, mijn tekst is heel goed ontvangen door, uh, door het gezelschap. Ze zijn heel enthousiast. En uh, dat vind ik fijn. Dat uh, komt dan op redelijk niveau binnen in die theaterwereld. En. Uh, ja, dat vind ik wel die wereld gaat nu voor mij open en die wil ik ook wel gaan verkennen dat vind ik ook een spannende een spannende vormtoneel um, dat dat dat schurende dat, dat dat dat dat ongemakkelijke dat lijkt dus dat dat staat dicht bij ironie in de zin dat allebei ze je idee van de werkelijkheid uh, uh, doen kantelen kun je je voorstellen dat je dat je nou ja, dat je die stijlmiddelen zou durven op te geven... en gewoon, bij wijze van, bij wijze van spreken, een vrolijk kinderboek zou kunnen schrijven? Ja, dat is wel een ultieme ironie, dat je een vrolijk kinderboek schrijft. Uh, dus, ik, ik, weet, ik, weet, ik durf het echt niet te zeggen. Dat is, uh, het zijn de stijlfiguren die mij op dit moment uh, heel erg helpen bij, bij, uh, bij mijn thematiek. Dat verkennen van hoe gaan mensen met werkelijkheid om, hoe definiëren ze waarheid... Uh, ze botsen natuurlijk met elkaar... en hebben ze verschillende werkelijkheden... je gaat consensus zoeken, et cetera. Dus ik ben, ik ben er niet klaar hiermee. Maar wellicht... Ik, ik, ik ga me er niet geforceerd tegen afzetten of zo. Nou, het is namelijk ook een andere werkelijkheid. Mensen die om elkaar geven... mensen die zomaar een nier doneren... omdat ze, omdat ze benieuwd zijn wat dat met, zich doet, met, met, met ze doet... en daarmee toch leven ook uh, verbeteren. Dat bestaat ook, die wereld. Ja, en in die wereld functioneer ik ook. Ik heb natuurlijk laatst die Quiet 500 gemaakt. Uh, dat blad uh, waarin we op zoek gaan naar een manier om uh, stille armoede te bestrijden. En dat is heel succesvol gebleken. We hebben heel veel geld opgehaald. Een aantal miljonairs die uh, nu mee zijn aan het denken om, uh, om deze problematiek aan te pakken. Dus ik, ik functioneer buiten het schrijven natuurlijk ook in een wereld waarin ik aanwezig ben. Waar ik ook lieve mensen tegenkom en ik heb een lieve vriendin. En, uh, maar ja, op het moment dat ik ga schrijven... dan ja, dan vind ik dat minder interessant op dit moment. Ja. Is er een bepaald boek dat je in je hoofd hebt... maar dat je nog niet geschreven hebt... maar waarvan je wel vindt dat je het aan jezelf verplicht bent... om het te schrijven op een bepaald moment? Nou, ik, ik ben iets anders wat, wat ik misschien eh, verder wil onderzoeken. Misschien heb ik wel een Messiascomplex... En, uh, ik, ik zeg dit enigszins ironisch, want ik word de laatste tijd best vaak uh, aangesproken als een soort Jezusfiguur die, het die, uh, die, die mensen wel helpen. in die nier uh, doneren, uh, opkomen voor die pedofielen, Diederik Stapel, en uh, nu, nu die armoede. Ze dus zeggen van: waarom wil je die mensen toch allemaal helpen? Weet je? Dat, is, dat is weer die kant die je net beschreef. Hè? En, uh, ja, misschien is er wel een Messias-complex wat, uh, wat ik eens moet gaan onderzoeken: dat, uh, ja, dat ik uh, straks misschien eindig aan een kruis. Dus wacht even, betekent het dat al jouw schrijven eigenlijk een soort afreageren van je kwade kanten is? Dat de echte Doutzenberg eigenlijk een hele lieve jongen is, maar dat, dat alles wat, wat in het hoofd dan toch zit te, te, te kriebelen, dat dat toch maar op papier moet ja. zodat het daar maar terecht komt? Ja, dat moet gecamoufleerd worden of zo, die, uh, die menslievendheid. Je weet het gewoon allemaal niet. Ik, uh, ik, uh, ik, heb, uh, ja, ik heb verschillende kanten omhoog van die botsengiganten. Ik heb alles beschreven: Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Uh, die, die twee polen. En ik, ik ervaar het ook wel zo. Ja. Ik wil aan de, andere, aan de ene kant... Wil ik, uh, probeer ik iets positiefs te zien... en aan de andere kant wil ik het ook helemaal afbreken. En uh, ja, dat is een want ja, Dat zit er gewoon. Het is, het is niet geforceerd of zo. Dat, uh, dat bipolaire dat heb ik heel sterk. Ja. En op het moment dat ik iets heb gedaan... iets goeds... Uh, even tussen aanlangs, zeker wat mensen als goed bestempelen... wil ik dat ook weer elimineren. door uh, Daar is... Uh, negatief tegenover te stellen of zo. Uh, zoiets heb ik wel, ja. Zo'n mechanisme zit er in mijn hoofd. Ben je toch eigenlijk een rare jongen? Uh, ja, dat weet ik niet. Uh, is dat zo? <laughs> nee, als je iets moois doet... Ik zeg niet dat je erop moet teren... maar daar hoef je je toch ook niet voor te schamen? Uh, nee, maar schaamte zit, dat zit wel ook in mijn karakter. Ja, dus, uh, dus die verlegenheid die, die, blijft, die, blijft er zitten... waardoor ik dan... Ja, als ik zo'n nier eh, doneer... moet ik het er nou gaan ironiseren. Dat, is, eh, dat, dat zit continu in mij. Eh. Dat, eh, dat, ja, dat is lastig. Dat is lastig. Ja, terwijl ik gewoon als een goed man... zo leven zou kunnen gaan naar zo'n daad. Maar dat lukt me niet. En, eh, misschien op termijn. Eh, misschien. Schrik je misschien niet gewoon van jezelf? Schrik je niet gewoon dat je tot dat soort dingen in staat bent. Dat je misschien die man zou kunnen zijn. Eentje die wel degelijk in staat is... tot het schrijven van vrolijke kinderboeken. Dat dat misschien een versie van je is... die je niet eens had voor kunnen stellen. Nou, die zit er ook wel. Maar uh, die ga ik natuurlijk uh, tegenwerken. Vreselijk lieve kinderboeken. Nee... Uh, Nee, maar dat is, dat is, dat is wel, je hebt hier wel een kern te pakken, hoor, wat je zegt. Dat is absoluut iets wat mij ook bezighoudt. En, uh, ik, ik krijg natuurlijk ook reacties van mensen in mijn omgeving... die mij heel goed kennen, die, die, zich, die zeggen van... Ja, hoe er in de, pub in de publiciteit over jou gesproken wordt, dat herkennen we helemaal niet. Het zijn karikaturen, en uh, uh, dat onfort terrible, die duivel, et cetera. Je bent gewoon heel erg lief. Uh. Dus die reacties krijg ik ook, maar de omgekeerde ook wel. Dus uh, ik weet het, het is... Het is ja, ik kan, ik kan natuurlijk wel nog wat rondjes rond de navel eh, gaan, gaan lopen. Dat eh, levert ook niet altijd leuke literatuur op, toch? Ik denk dat als je die, als je die spanning niet zou ervaren, dan zouden je boeken waarschijnlijk ook niet die spanning hebben. Ik denk dat je dat er, er staat voor je, iets voor je op het spel. En dat lees je als lezer. Ja, dat is fijn om te horen. Want uh, ja, dat is heel fijn. Want dat is precies het spanningsveld wat ik ervaar als ik schrijf. En, en dat is ook het spannend wat ik ervaar als ik, als ik over straat loop en om me heen kijk. Absoluut. Dankjewel. Ja, Joop. Nou, de vraag echt... is gewoon, hoe ver kun je de lezer garanderen dat dit wel jou overkomt? Nou, ik denk, de lezer moet het zelf maar bepalen. Volgens mij is het gewoon een goed boek. En uh, het, het maakt volgens mij helemaal niet uit of het echt waar is. En zo saaide Anton Doutsenberg opnieuw verwarring. Hij was in gesprek met Maarten Westerveen en zijn nieuwe verhalenbundel... en dan komen de foto's, is verschenen bij uitgeverij Atlas Contact. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zijn we er weer en dan met als elke vrijdag worden wij voorafgegaan door het hoorspel uh, Bonita Avenue, deel 2 morgenavond. Een bewerking van de roman van schrijver Peter Bewalda. Daarna spreekt Wim Brans met schrijver Thomas Verbocht... over het boek Het Eerste Licht Boven de Stad... een portret van zijn levenslange vriendschap met schrijver Frans Kusters. En we hebben een gesprek met journalist Huib Stam... over zijn boek Eetsprookjes, of beter gezegd... over een hoofdstuk wat daar niet in terecht is gekomen... namelijk over nachtmaaltijden en ritme van eten. En verslag vanuit het Van Abbe Museum te eindigen waar mensen met Alzheimer een speciale rondleiding kunnen krijgen. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Radio 1 gaat hier gewoon verder op deze zender. Ik wens u een hele goede nacht en morgen een vrolijke dag.